Bij Gap van Genesis begon het tweede uur. Het is leuk, als je bij het eerste uur heb je wel wat gemist. Want bij dit programma ineens beginnen met een uh, grootheid uit de regio. Uh, Roundabout Town van Fabiana Dammers. Dat is nog niet eerder voorgekomen dat, een, uh, dat zij het, het programma heeft uh, mogen openen. Een uur mogen openen. Dan ben je ook wel volgens mij iemand als je dat kan. Want uh, alleen de betere platen worden uh, daarvoor uh, gebruikt. En als je dan in het uh, rijtje bijvoorbeeld uh, van uh, Phil Collins past, nou, uh, dan mag je uh, gewoon uh, echt uh, gewoon met een hele stralende glimlach voor de rest van de zondag gewoon fijn rondlopen. Uh, goed, uit 81 was dat, cap. Uh, dat nummer dat bestaat uh, is eigenlijk veel langer, maar als je goed hoort, dan hoor je ook de knip erin zitten. Want dit nummer is uh, verkort naar vier nummer. Het uh, normale nummer is uh, bijna 7 minuten. Maar dat uh, vonden we toch uh, wat dat betreft hier een beetje te gortig. Als je in de agenda had uh, gekeken, dan zou er. Uh, want ik had het ook wel melding gemaakt op uh, de sociale media: op uh, Hives en op Facebook. had ik gezegd dat vandaag Suus de Groot zou, zijn. Nou. Het is heel erg leuk. Gisteren gebeld, vandaag twee keer tot drie keer gebeld en de telefoon wordt niet beantwoord. Voor ingesproken en geen Suus. Dat is heel vervelend en, en maar wachten. Want ja, ik heb hier een, een trouwe compaan zitten in de een persoon van Marcus van Dam, die we normaal gesproken ook op de, op de donderdag hebben zitten. Ja Marcus, dat is een beetje draaien op deze druilerige zondag, dacht ik zo. Ja, een beetje jammer zo. Ja, jammer, maar goed, uh, het is even niet anders. Maar uh, wie weet, uh, kan Suus nog komen? Je weet maar nooit. Uh, straks uh, komt ze tussen 2 en 3 of tussen 3 en 4. En dan uh, zouden we alsnog uh, dit uh, kunnen doen. Maar goed, uh, nog geen Suus de Groot. Ze is uh, de, degene die Soe de Night doet. Heeft een EP uitgebracht. Maar ja, uh, ik zie uh, uh, op dit moment het er heel somber in. Net zo als bijvoorbeeld op dit moment het weer buiten. Het, uh, het houdt niet echt uh, wat je zegt over. Goed, dan uh, wordt het maar tijd dat we wat meer pit in uh, de muziek... Uh, of wat, uh, wat zeg ik? Meer pit in het programma gaan aanbrengen. Dat doen we met deze mu muzikant. Met deze dame uit Bergen. Secretly Sleeping van Jori. Frames of crime scene flashes before my eyes Cruz my eyelashes Wait in the fire,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 Uit de buurt van Oosterhout komt hij. Deze Brabantse jongen, Anne-Larry Mayfield, heeft gestaan in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Sal met een beetje een gospelrandje zou ik bijna willen omschrijven. Maar ik heb alleen maar dit nummer van hem. Hij heeft in ieder geval beloofd dat hij zeker nog met meer materiaal uh, gaat uh, komen. En dan zal ik een van de eerste zijn uh, die daarvan voor, voorzien wordt. Dus dat uh, is altijd wel heel erg leuk als je zo'n belofte maakt. Daarvoor hoorden we de winnares van de Amsterdam Pomprijs uh, 2010. En dat is uh, Jori, Jori Zwart zoals ze volledig heet. En uh, dat nummer dat heet Secretly Sleeping. Ik vind dat hij toch wel, uh, wel duidelijk radio-waardig is, net zoals een aantal andere nummers uh, die ik uh, al uh, eerder in deze uitzending heb uh, gedraaid, ja, dan uh, kom, ontkom je er op een gegeven moment niet aan. Ik hoop alleen dat er uh, ergens uh, luisterfinkjes in, uh, in de buurt zitten die gelinkt zijn aan de landelijke radio, want anders heeft dit uh, werk wat ik hier aan het doen, uh, toch ook weinig zin, denk ik eerlijk gezegd. Goed, weer terug naar de, ja, wat, wat bekende werken. Want ja, daar staat het en valt het dan toch een beetje mee, dit uh, programma. En als je naar buiten kijkt... Ach, wat is het toch vreselijk. Wat is het toch grijs. En het is weer om in je bed te blijven liggen. En daar hebben ze... Daar hebben twee uh, rasmuzikanten uit Engeland ooit nog eens een keer iets op bedacht. Dave Stewart en Annie Lennox. Beter bekend als The Eurythmics met Here Comes the Rain Again.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 Deel uit van een theater van de Grote Prijs van Nederland. Dat viel een beetje volgens mij in het water afgelopen zaterdag. Dat was de bedoeling dat ze naar de muzenval in Emmen zouden gaan. Maar dat feest ging niet door. Lee Mason, de Cosme Carnival, de band die je net hoorde. En Evi de Visser en Fabiana Dammers die hadden besloten om dat te gaan doen. Maar waarschijnlijk is er een klein kinkje in de kabel gekomen. Nu uh, staat de eerste uh, geplande show morgenavond in Eindhoven... bij het uh, theater van meneer Frits. Die link kan ik wel plaatsen hoor. Uh, dat zal iets met uh, Philips uh, te maken moeten hebben. Dat kan bijna niet anders. Maar morgenavond uh, dan zal waarschijnlijk het wel gaan uh, plaatsvinden. Uh, de Grote Prijs Theater Tournee van uh, de Grote Prijs van Nederland... die uh, behelst dus vier uh, acts... En uh, dat zijn er dus de, de acts die ik uh, net al heb uh, genoemd van Lee Mezen... even de visser van de Cosmic Carnival en van Fabiana Dammers. Ik uh, kan nog wel even vertellen wat er nog meer... ...als je wil weten of ze hier in de buurt zijn. Nou ja, niet helemaal in de buurt, maar het kan wel. En dat is 26 januari in Theater De Veste. Dat is woensdagavond in Delft. Dan uh, zijn ze er ook uh, en dan kun je daar eventueel terecht. En als je echt... Dan in de buurt wil zijn om ze te kunnen zien. Dan zou ik zeggen 10 februari. In Theaterkastel in Alphen aan de Rijn. Dat ligt bij Leiden in de buurt. Dus dan uh, zit je uh, helemaal geramd als het uh, gaat om uh, dit soort uh, muziek. Alles met een. Uh, ja, met een. Uh, met getalenteerde muzikanten heeft het uh, te maken. Nou, uh, wat ik al zei. Eén uh, is een finalist uh, geweest. in uh, de Grote Prijs van Nederland. Dat is de Lee Mason. En de andere drie zijn winnaars geweest. ...in de diverse categorieën. Twee uh, uit de singer-songwriters en één in de uh, rock-alternative. Nou ja, en als je nu een theater gaat uh, plannen met Ethereal, ...ik weet niet of dat verstandig is. Maar goed, uh, het zou zomaar kunnen dat dit er eventueel zo bij uh, kan komen. Hoor. Ze hebben ook in die finale gestaan. In 2009 uh, namen ze het op samen tegen uh, uh, Evie de Visser die het uiteindelijk won... Maar deze band maakte toen ook indruk. Mary had a little band. And don't even bother. You're not my cure Dit uh, toch op uh, zo'n zondagmiddag als deze. Eén uh, minuut over half twee. Ik zei al, Soon Night uh, met uh, Suus de Groot. Die zou hier zijn. Maar uh, waarschijnlijk uh, wekkertje niet gezet. Of weet ik veel wat er precies aan de hand is. Maar ik ga toch iets uh, even proberen. Want uh, er is natuurlijk ook zo'n hele mooie medium als MySpace. En daar staat natuurlijk wel een nummer op. Uh, en dan ga ik, uh, ga ik even kijken. Want ze heeft ook mij beloofd uh, van... Ik zal je gaan uh, zorgen voor een EP... Nou, weinig EP, maar uh, wat ik dan wel heb... is natuurlijk iets wat ik hier nog heb liggen. Uh, en dat is, uh, nou ja, uh, dit bijvoorbeeld. Uh, kijken of, of het werkt, hoor. Dit is uh, dus ook maar een wetenschappelijk uh, verantwoord experiment. Everything Must Change van Night. Inderdaad, dat is een heel kort stukje. Nou ga ik eens even kijken of ik het ook gewoon uh, zo uh, van de MySpace af uh, kan uh, rukken. Uh, volgens mij moet dat geen probleem zijn. Nog een keer, Everything Must Change. Dan heb je al een idee hoe het zou moeten klinken. En het was heel erg leuk geweest als ze er ook was. Want dan hadden we het even over de muziek kunnen hebben natuurlijk. En uh, ja, uh, je kunt niet alles hebben in het leven. Uh, het leven van een muzikant gaat ook niet echt uh, over uh, rozen, om het maar zo te zeggen. Uh, je, je wordt van hot naar her, voor uh, je heen en weer ges, gesleept als het ware. Dus zo uh, makkelijk is het ook allemaal weer niet. Dus, enige begrip hebben we ook wel wat dat, uh, wat dat er gaat. Uh, mag, mag, mag ook wel wat dat, wat dat er gaat. Uh, nou, dan gaan we gewoon weer een beetje populaire bende draaien. Wat je normaal gesproken ook uh, hoort op de zater, nee, wat, vrijdagmiddag tussen drie en vijf. Ja, die jongens die zijn weer uh, terug. En nou heeft uh, een van die uh, vijf gezegd... Ja, uh, die Robbie Williams, die is maar tijdelijk terug hoor. Dat, uh, dat is maar eventjes. Dat is alleen maar even voor uh, de promotie van ons. Nou ja, hier zijn ze dan. Take that! And the flood standing on the edge of forever at the start of whatever shall. We Iets wat je niet met bloedende oren hoeft te horen. Uh, deze setting hebben ze wel eens eerder toegepast. Ik geloof dat ze dat uh, gedaan hebben tijdens uh, de Eurosonic Noordenslag. Toen ze in een aantal Groningse kroegen mochten spelen. Uh, dan heb ik het over Ravolva. En ze hebben afgelopen vrijdag, en wij dachten dat het donderdag was. Het was dus vrijdagavond. Duiker in uh, gebruik genomen, Duiker in Hoofddorp. Dat is een nieuw poppodium. Daar stonden ze niet alleen. Ze stonden daar ook met Miss Montreal en met Heist. Een andere Haarlemse band waarvan wij denken dat die ook nog wel wat gaat doen. Uh, dit komt natuurlijk ook uit Haarlem. Deels uit Haarlem en deels uit de Bollenstreek. Dus uh, je bent gewaarschuwd en die jongens die komen er aan. Aanstaande donderdag. Zullen uh, een beetje praten voor eigen parochie. Tussen 8 en 10 zullen Marcus en ik uh, daar aandacht aan gaan besteden. Dan komen die jongens met uh, een aantal favoriete nummers van hunzelf. Ik denk één of twee, want anders gaan we het gewoon niet redden in die twee uur. En uh, natuurlijk uh, wordt ook uh, de CD uh, hier uh, nog eens een keer voor uh, de radio nog eens een keer uitgebreid besproken uh, door uh, de vier. Want ze zijn eigenlijk met z'n vieren. We hebben de, de broertjes Reuser en Van Zanten en de Kruif van de Kruif. Dat zijn, dat zijn ze in vol ornaat eigenlijk. Maar er treden er uiteindelijk drie op. De vierde, dat is een beetje de stille kracht. Maar dat hoor je aanstaande donderdag wel. Wat, wat daar de betiepere be... zin is van het bestaan. We gaan weer, weer eens even lekker een beetje populaire herrie draaien. Het is een beetje groot gemaakt door een landelijke zender. Maar dat had allemaal te maken met zes dagen in een glazen huis zitten. En vervolgens werd hij... Die tig keer aangevraagd. De eerste keer stonden ze gewoon voor een dichte deur voor onze studio. De paar leden van House's. Maar goed, wellicht hebben we nog een tweede kans dat we ze hier aan mogen treffen in de studio. House's met Suicide. En we sluiten af dit programma waar we mee begonnen. Roundabout Town, dat was het eerste nummer. Maar dit is wel heel erg leuk. Tot aan de duur van twee uur. Silence, I realize Inflict our friends Inflict in lives Inflict in wars Cause it feels so You make me pure, you make me strong, you make me... Make me whole, make me whole, make me whole. Make me whole, make me whole, make me whole. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.